Door lager opgeleid personeel in dienst te nemen... wil het kabinet 30 miljoen euro besparen. De vakbonden zien er niets in. Zij zijn bang dat er daardoor minder misdaadzaken zullen worden opgelost. Ook de korpsbeheerders zijn tegen. De korpschefs willen dat de toezichthouders onder de politie vallen... en niet zoals bijvoorbeeld parkeerwachters onder de gemeente. De laatste formaliteit voor het huwelijk van prins William en Kate Middleton is geregeld. Koningin Elizabeth heeft formeel met het huwelijk ingestemd. Krachtens een wet uit 1772 moet een Britse vorst altijd zijn of haar goedkeuring geven aan een huwelijk van kinderen of andere potentiële troonopvolgers. Elizabeth ondertekende een gekalligrafeerd document vervaardigd uit kalfsperkament. Het bijzondere document is door een hoffotograaf gefotografeerd en is te zien via nos.nl. Het huwelijk is volgende week vrijdag. De Rabobouw-ploeg stuurt alleen maar Nederlandse renners naar de Ronde van Italië. De ploeg mikt op dagsuccessen. Sprinter Theo Bos is kopman van de ploeg... en hij wordt onder andere terzijde gestaan door Bram Tankink en Pieter Wening. De Ronde van Italië begint 7 mei in Turijn... en eindigt drie weken later in Milaan. Het weer, vanavond en vannacht, is het vrij helder. Minima rond 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar smiddags ook stapelwolken... met plaatselijk kans op een bui. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ANDD Verkeersinformatie, het was een drukke avondspits... had alles te maken met het begin van het lange paasweekend. Nu nog 98 kilometer file. Nog veel vertraging rondom Utrecht. Wat opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen Knoopend Hoeflaken en Barneveld 2 kilometer. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook ook dicht. Kijkers zorgen voor meer vertraging tussen Barneveld en Hoeflaken. 4 kilometer. Veel geduld heeft ze nodig op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Het is langzaam rijden tussen Woerden en Maarsberg op diverse plaatsen over 20 kilometer. Op de A16 Antwerpen richting Breda... tussen Loenhout en Knopend Galder zo'n 13 kilometer... heeft te maken met een vrachtwagen die vanmiddag bij Knopend Galder... door de middenberm is gegaan. Die vrachtwagen is gekanteld en had 50 ton ananas laten vallen. Verkeer gaat er nu alleen maar via de vluchtschook langs. Het repareren gaat vanavond pas gebeuren. Dat opruimen duurt waarschijnlijk tot 11 uur vanavond. Op de A28 Assen richting Groningen staat tussen Assen-Noord en afrit zuid 5 kilometer. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Daarvoor is de weg tussen Vries en zuid voorlopig dicht. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht. langs brede tussen Afrit Maarn en knopen Rijnsweert over 10 kilometer. Dit is Radio 1. De NTR. Stof. Dames en heren, goedenavond, zo meteen. Om vijf voor half tien op Nederland 2 Veerboot naar Holland, een documentaire tv-serie van onze gasten over het immigratieverhaal van vijf Turkse gezinnen, waaronder haar eigen vader en moeder, die in de jaren zestig en zeventig met hooggespannen verwachtingen vertrokken naar Nederland, naar Rozenburg onder de rook van Pernis, waar het leven anders liep dan ze hadden gehoopt. Hier is Vidan Ekies. Uw presentator is Frank van der Linden. Vidan toen in Istanbul, hè? Toen je daar correspondent was. Ja. Waar stond je bureau en waar stond je bed in je kamer? <lacht> nou, dat was een heel klein huis, dus alles zat sowieso dicht op elkaar. Maar mijn bureau was ook meteen mijn eettafel en stond links tegen de muur aan uh, van de woonkamer en dan rechts zat, was dan uh, uh, het raam en ja wat vroeg je nog meer het <laughs> bed sorry oh het bed <laughs> <laughs> um, ja in mijn slaapkamer en en stond daar gewoon en de meer ruimte was er ook niet je kon gewoon als je de slaapkamer binnenliep dan lag je al in bed <laughs> wat hing er aan de muur aan de muur hing een poster en hangt nu nog steeds bij mij thuis uh, van de film Oezak Ver. Um, en dat, wat, dat is prachtig. Het is een man die uh, aan uh, uh, het waterste aan de bosbrus staat. En met een beetje verwijde haren. En je ziet alleen de achterkant eigenlijk. En het is een zwart-grijs-grijze foto. Het is een beetje deprimerend, vinden mensen, Sombere maar ik vind vielen. het mooi. Het is een sombere film ook, ja. En een volkomen onbereikbare mannen herinner ik me toen ik die film. Kreeg. Ja, nou ja, dat, dat alles wat. Nou ja, dat. Dan kom je ook wel binnen. Alles wat somber is, is interessant. Um, Vooral sombere mannen. <laughs> nou. Nee, dat is niet waar. Onbereikbare mannen. Nee, dat is ook niet waar. Nou, nou gaan Dat, we nog over dat gaat heel snel vervelen hoor. De, dat Istanbul, dat kamertje. Welke wijk? Ik was in uh, Boyadje Keu. Um, en dat is vlakbij, voor mensen die in Istanbul zijn geweest, misschien uh, duidelijker als ik zeg: vlakbij Bishiktaj. Um, Voetbal, de Rijnbos. Ja. ja, nou ja, dat vlakbij Taksim Square. Ook niet heel erg ver daar vandaan. Ja, nee. als je bij Taksim Square langs de Bosporus blijft rijden, dan ben je binnen een kwartiertje waar ik woonde. Ja. Prachtige plek, maar net geen uitzicht over de Bosporus. Ik heb er vier jaar gewoond en elke keer had ik toch een huis... Waar, waar ik echt of helemaal uit het raam moest hangen. En dan tegen mensen zei ja, ik heb uitzicht over de Bosporus, Maar uiteindelijk was het ja, heel sneu, Daar je. maar niet waar. Daar werk je en op een dag draai je dit. Kermis in de hel. Het regent terwijl de zon schijnt. Aan de andere kant van de wereld. Hoe zou het nu thuis zijn? De zon brak door de horizon. De golven blijven komen. Van bomen langs het strand, de vissers in hun boten, reizen aan de hemel. Maar nu blijf ik stilstaan, nu blijf je stilstaan, Daar bij het verleden. dat. Ja, zo begon dat. Zo begon dat toen je daar zat op dat kamertje in Istanbul. En, en toen was er dat idee. Ja, het idee was er misschien al wel langer, maar toen. Um, maar meer als een ja, meer een abstract idee. Um, waarvan ik dacht: nou het zou een mooie film kunnen zijn. Um, als ik het zo en zo aanpak... want ik, ik had door de jaren heen het avontuur van mijn ouders... en, en verhalen van mijn ouders uh, gedocumenteerd. Die zaten sowieso in mijn hoofd. Maar ik denk het moment dat ik... en ik zat er helemaal doorheen die dag, dat weet ik nog heel goed. Ik zat niet lekker in mijn vel, ik had heimwee naar huis. Ik had helemaal gehad met de Turken. Ik kon geen Turk meer zien. En ik dacht... Um, en dan, ja, en dan draaide Frank Boeijen. Ja, en het draaide Frank Boeijen. Omdat ik, ik. Ik denk ik geloof. Ik kan me herinneren dat ik uh, ook wel nadacht over. Ik moet een film maken. Omdat ik, eh, ging, ik stond stil bij heimwee. En hoe moeilijk dat destijds voor mijn ouders moet zijn geweest. Um, ik denk dat ik daarom misschien dat nummer ging draaien. Omdat ik het nummer Vaderland van Frank Boeijen... Ook al een beetje associeerde met hè, heimwee. En, en een soort. Ja, onderliggende emoties die. Je kan het aan alles linken eigenlijk. Dus het duurt te lang om dat uit te leggen. Maar ik denk dat ik het daarom afspeelde. En. Terwijl ik het draai, dat raakt mij altijd. Wel, maar die dag raakt het me des te meer. Ik had... je, ga eens terug naar die emotie. Wat was er dan die dag? Nou, ik denk... Nou, ik weet niet meer wat het specifiek was, maar... Het soort emotie? Eenzaamheid, denk ik. ik, heb, um, ik dat was het derde jaar, denk ik. Of begin vierde jaar dat ik in Istanbul zat. Ik heb er vier jaar gezeten, gewoond en gewerkt... Um, en ik denk dat ik het in mijn hoofd altijd wel mooier heb gemaakt... dan het eigenlijk is, correspondentschap. Want ik ben aan de ene kant heel erg een loner... maar aan de andere kant uh, hou, ja, leef ik ook wel op um, als ik mensen om me heen heb. Dus... Eén ding zeg je niet, valt me op. Je moeder. Ja, ja, ja dat was moeder... uiteindelijk de trigger om terug te gaan. Ja, toch. Ja. Nou, dat heeft te maken met... Um, ik heb veel later gehoord dat, natuurlijk um, als je je eenzaam voelt... en je niet helemaal lekker in je vel zit op een gegeven moment... heb je een trigger nodig. En die trigger was eigenlijk dat ik... Um, ik hou van verrassingen, ze komen nooit helemaal aan. Maar ik wilde mijn ouders weer verrassen. En ik was gewoon um, vrijdag volgens mij op het vliegtuig gestapt. En ik stond voor de deur. Mijn moeder deed de deur open. Hè? Thuis bij, ons, bij mijn ouders, thuis in Rozenburg. En ze zei niks... Um, liep naar de slaapkamer. Ik dacht, nou, leuk ontvangst. <lacht> liep naar de slaapkamer, sprong op bed... en ging spartelen met haar benen op bed. <lacht> en ik dacht, echt, mijn moeder is gek geworden. En, en ze keek me niet aan. Ze keek alleen naar het plafond en, en, en sla met haar handen op het matras. Ja. En het was alleen maar... Oh, mijn kind, mijn kind, ze is er, ze is er. En um, ze was zo ontzettend blij. En ik, ik, ik vertelde dit aan vrienden van mij. En um, een vriendin van mij, die zei... Uh, ja, jij weet dat niet, maar elk verjaardag, um, feestdag... Um, als ik langskom, dan, dan zegt ze altijd van... Uh, jij kwam altijd langs samen met Vidan. Als ik jou zie, dan hmm, denk hmm. ik ook aan mijn dochter. En, en dat ze heel erg moest huilen, maar dat vertelde ze ons dan niet. Of vertelde ze mij niet. En mijn zussen vertelde het mij weer niet... omdat ze allemaal niet wilden dat en ik het zou voelen. wist jij, Vidan, in die fase dat haar moeder... Nou, vertel het in je eigen woorden. Ja, ik wist het wel... Um, maar ik, ik heb het samengebracht tijdens het maken van de film. Ik, toen heb ik die connectie gelegd, zeg maar, gemaakt. Zeg maar. Welke connectie? Um, nou ja, mijn moeder vertelt in uh, Veerboot naar Holland uh, iets wat, wat, wat zij altijd het zwaarste in haar leven heeft gevonden. En dat is namelijk dat um, toen ze naar Nederland kwam um, en haar moeder moest achterlaten, want haar moeder, hij ja, had een hele goede band met mijn moeder, was ook enige dochter. Dus die band was gewoon heel sterk. Ja. En. Um, zij hoorden pas veel later dat, dat mijn oma dus de bergen inging. Hè, zodat de kind, andere kinderen in huis geen last van zouden hebben. De bergen ging om te schreeuwen en huilen om basis. Om, mazis, om hè, dat maar... kind dat in Rosenburg zat. Ja, want in die tijd was het natuurlijk heel moeilijk... om zomaar het vliegtuig te pakken en terug te gaan. Het was ook heel moeilijk om te bellen. Dus afscheid was wel echt even hè, voor lange mm, tijd. afscheid. En als je elkaar zag, zag je wat een paar weken. Het stelde natuurlijk niks voor. Maar zij niks tegen mijn moeder. Omdat ze niet wilde dat mijn moeder verdrietig zou zijn. Nou ja, zo ging het eigenlijk bij, hè, tussen ons ook. Ik zal het niet uh, war, war, war, war, war, heel warrig maken. Moeder, moeder, moeder. Maar um, uiteindelijk um, werd mijn oma ziek. Mijn moeder is toen um, direct naar Turkije gegaan, samen met mijn vader. Ik weet nog heel goed, ik was jong en wij werden ondergebracht bij de Turkse buurvrouw. Ja. Uh, ik wist helemaal niet wat er aan de hand was. Jaren later heb ik begrepen wat, wat, er, wat er toen was. Maar mijn moeder is toen naar Turkije gegaan en zij vertelt in de film hoe dat is gegaan. Dat zij dacht van, nou ja, ze is, ze is al overleden. Het was niet helemaal duidelijk. Hè? Ja, dat is een sterfbed. En, zeg, en ik kwam aan bij het ziekenhuis, mocht er niet in. Bezoekuur was voorbij. en, uh, nou ja, Ik zie haar al helemaal staan met haar trenchcoat. Want dat had ze dan geloof ik ook verteld. of Zo kan ik het me herinneren. Uh, jonge vrouw, mooie vrouw. Duwde de bewaker voor de deur weg. Uh, uh, ja, je kan mij niet tegenhouden. Ik kom uit Nederland, kom voor mijn moeder. Mijn moeder ligt op sterven. En die man die, ja, die gaf maar toe, die, of, uh, die liet haar gaan. Die zei van, nou oké, okay, vooruit vierde verdieping. En mijn moeder zegt, nou, ik ben in één ruk naar boven gerend. En toen ik boven was, zag ik mijn moeder aan het eind van de gang staan. En ze had een glas in haar handen, liet het glas uit haar handen vallen. En um, ja, mijn moeder rende naar haar toe. En, en, en, en ja, mijn oma, die uh, zegt, vertelt ze in de film, dan omhelst elkaar. En, uh, en we begonnen allebei te huilen. Mijn moeder raakte ook geëmotioneerd op dat moment in, uh, in de docuserie. Um, en mijn oma had tegen mijn moeder gezegd... Um, ik wil dat je je nooit verdrietig voelt. Um, ik wil dat je... Um, je moet nooit huilen, je moet nooit verdrietig zijn. Want kijk wat er met mij is gebeurd door verdriet. Was het was niet om mijn moeder een schuldgevoel aan te praten of zo. Maar... maar uiteindelijk is jouw oma in feite aan het verdriet gestorven. Nou ja, dat zegt mijn moeder altijd. Ze is gestorven aan een gebroken hart, zegt ze. En, en mijn moeder is echt iemand die altijd lacht, altijd vrolijk. Um, en dan kan er echt op het meest um, ja, gekke moment... als je het helemaal niet verwacht, dan, dan zie je een beetje... Nou ja, misschien ga ik Nou, Ik moet eerlijk, ik eerlijk zeggen, uh, ik heb zelden iemand zo hard veroverend zien lachen... als jouw moeder in een film. Yes. Wat een ogen. En wat een levenskracht. Ja. Heel mooi, uh, via boot Holland, kan ik vertellen. We hebben nog drie kwartier in kunststof Op Radio 1 van de RTR, vrijwel dagelijks. Over kunst, cultuur, media. Voor jou is het natuurlijk de tegel. Aan het eind van de uitzending heel benieuwd wat daar uh, op komt te staan. We gaan het hebben over... Uh, ja, een lasser. Ja. Je vader, we gaan het hebben over te veel drinken. Ook je vader. <laughs> en hoe het met jou nou verder moet in de liefde, Fidan. Nou, God. Ja, mens. Dat is ook een drama, hoor. Nou goed, u kunt mailen radiokunstof.nl. Ooit was je uh, gefascineerd door een, een, een hele grote interviewster. Oriana Falacci. Ja, vertel eens. Oriana Fallaci deed wat deed verschillende dingen waarvan ik... Uh... Maar wat, wat mij fascineerde, zij, haar fascinatie was um, oorlog. Ze was oorlogscorrespondent. Ze heeft in Libanon gezeten, ze heeft in Vietnam gezeten. En um, wat zij altijd zei was, oorlog is soms zinnig, is wreed, gekte. Uh, ze snapte het niet, dat fascineerde haar. Omdat dat, dat was wat zij ervan vond. Ik heb dat zelf ook wel. Ik denk van, ja, wat, wat, wat zit daarachter? Waarom, waarom zijn mensen zo? Waarom gebeurt dit? En nou, dat was één ding wat ik wel met haar gemeen had. Ik hou ook heel erg van reizen en het gevaar opzoeken. En, en zij had ook een onbereikbare man. Ja, Panagoulis, die Griekse, Griekse, vrije, die Griekse man. Reizen. Geweldig boek. Een man, ja, het is echt... Ja, misschien raakt het ook. <laughs> ja, ik wil niet. Ja, spijt me. Ik was ja. wel verliefd op hem. Alexander ja. Panagoulis, ja, dat ik dacht ik al. zeggen. Ja. Enfin, Oriana Falacci, voorbeeld. Ja, um... Dus journalistiek. Ja, voorbeeld. En, en ook omdat um, ze zo... Uh, uh, gedurfde vragen uh, durft te stellen. Um, nou, zoals met Comaigne, direct hè, dat enorme gevecht. Ja, ze dat Comaigne ze daar zit in de en de uh, de... Uh, um, ineens haar hoofdhoek aftrekt... Ja. En, uh, ja, en met Kissinger, dat, dat, dat, dat, dat, dat ze Kissinger. Kissinger zei jaren later, na dat interview, nog: het meest desastreuze ja. interview dat ik ooit heb afgelegd. En, en hij vond het vreselijk. En met Gaddafi in die tent heeft ze gezeten. Aan een goed voorbeeld. En een goed voorbeeld doet goed volgen: jij ging naar de school voor journalistiek, je ja. hebt bij het Rotterdamse Dagblad gezeten, voor de GPD-bladen gewerkt, NOS. Je bent kort na de inval in Irak door de bevrijdingstroepen, herinnert u zich dat woord nog? naar de Turks-Iraakse grens geweest. En uh, ik ben, ben uiteindelijk uh, in Istanbul correspondent geworden... en weer later redacteur bij Pauw Witteman geweest, een paar jaar. En nu zit je ben je hier nog? Uh, Ben je nog, Turk, ja. En nu zit je hier en heb je die, die film gemaakt in vijf delen... door de varen uit te zenden via boot naar Holland. Laten we even bij, bij die emigratiegolf richting Rosenburg beginnen in de jaren 60, 70. Wat gebeurde er toen precies? Wat er met Rozenburg gebeurde? Met nou, met die verkeken. Turken, met Rozenburg, ja, wat voltrok zich daar? Nou ja, ik denk, ik was toen natuurlijk, ik was er nog niet. <laughs> ik ben van 76, maar van de verhalen die ik hoor, als je dat hoort... dan denk je al, dat is, dat is gewoon een film op zich. Er zijn helemaal bijna geen buitenlanders... Um, Nederlanders gaan naar Turkije om mannen te recruteren... zoals mijn vader, omdat he, ze hebben arbeiders nodig. Vooral voor de Verolmenwerf? Voor Vooral voor de Verolmenwerf, ja. Mijn vader kwam eerst in Schiedam terecht... en uiteindelijk is hij dus naar Verolmen, bij Verolmen Scheepswerf van Verolmen in dienst getreden. En, um, Zodoende kwam hij in Rozenburg terecht, in het uh, dorpje Rozenburg. Misschien en... wel mooi om dat even te schetsen. want ik, ik was daar vaak met mijn vader met de vrachtwagens... morgens om Echt? vijf uur. Ja, en, en dan dan heette het niet Paris by night, maar Pernis by night. <laughs> Geweldig. Toch, met al die ja, twinkelende klopt. lampjes van die ah, rijden. Die... Ik kan dat echt niet uitleggen. En dat mensen. je van die oliegeur gaat houden. Ja, ja, ja. Wij, ja, <laughs> ja, toch? Wij zeiden altijd van, we stinken allemaal in Rozenburg. Maar we weten het gewoon niet Maar van wat elkaar. een lekkere stank. <laughs> ja, het is een lekkere stank. Ik heb wat, wat leuk dat je die lichtjes ja, kent. Want dat, als ik zeg Rozenburg, zeggen mensen Rozenperk, Rozendaal. Nee, nee, en die nee, mensen nee. hebben geen idee waar het En lag. daar ging, ging hij en ging zijn, zijn andere Turkse vrienden, kameraden, aan het werk. Ja, hij zat er ook met een aantal vrienden vrienden die hij uh, uh, kende uit Istanbul, Daar werkte hij mee samen in, in Istanbul, dus het was niet echt helemaal vreemd voor hem. Hij had zijn vrienden en ja, goed, hij hij was eenzaam vooral. Mijn vader, um, ik denk dat meerdere mannen hadden dat trouwens. Een aantal Turken in. Uh, in, in Rozenburg, ja, je ziet het nu ook met de Polen. Zo is het hmm. misschien een beetje gegaan. Maar het is meer Rozenburg dat mij fascineert. Want wat je zegt, die lichtjes als je naar Rozenburg rijdt... nou, dat is magisch. Ja. Dat vind ik echt magisch. Ja. Vooral als je over die grote brug ook gaat op een gegeven ja, moment. Het ligt daar allemaal beneden. Maar het is jij, heel idyllisch en het heeft iets uh, mysterieus. Maar jij had nog meer met de veerpomp dan met die brug. Nou ja, dat, uh, dat was meer symbolisch ook bedoeld. Want wij gingen als... als um, wij buiten gingen spelen, gingen vaak met onze moeders. Uh, die gingen dan mee. Dat waren net kinderen. Die gingen springtouwen buiten, voetballen buiten. Ja, maar wat waren ze? waren, ze waren heel twintig Ja, heel raar. Toen vond ik het heel gek. Want ik dacht van, wat doen ze raar? En dan deden ze van die palen in de grond. En dan werden dan hoofddoeken omheen uh, vastgebonden. En dan zag je ja, vrij ja, knappe, leuke, spontane, grappige vrouwen erin. Gewoon... Ja, wijven ja, <laughs> ja, ja, ja. Er gewoon. laten ja. we gewoon direct zijn. Ja. Gewoon hot chicks. <laughs> Dat was het gewoon. Ja. Daar aan de waterweg. Dat zou een mooi lied zijn trouwens. Maar uh, ja, dan gingen ze een soort van honkbal spelen. En dat was dus uh, op de dijken, zoals wij dat noemen. En dat daar ja, had je dus ook die pond en, en ik weet dat mijn moeder toen al, vertellen ze in de film ook, altijd vertelde uh, dat ze zwaaiden naar de schepen die uh, voorbij kwamen. Ja. Omdat ze, uh, ja, als ze dan Turks vlag zagen, dan van, hé, Turken, hè, mensen uit ons land, land van herkomst. En uh, ja, ik weet niet hoe dat is gegaan, maar misschien heb ik of dat gedrag gekopieerd of, of ik heb mezelf, ik heb mezelf ooit wijsgemaakt. Ik had het wel enorm veel, te veel fantasie eigenlijk, dat ik dacht van mijn ouders, misschien ook omdat ze zwijden, dat ik dacht, uh, ze zwijgen naar de overkant, dus ze zwijgen ja. naar familie, oh, helemaal verkeerd begrepen. Jij dacht dat ze daar vandaan gekomen waren. Ja, ik met dacht de dat de ze uit ma sluis waren gekomen. Met dat de was pont. Turkije. Ja, dat dacht ik ja. <laughs> Ja. Ik ben nu wat slimmer hoor. Nou, dan ben je toch <laughs> erg opgeschoten. Ja, jouw, vader, die wilde, jouw vader wilde gewoon geld verdienen. Hij wilde rijk worden. Ja. Toch wilde hij hier een, een kerel zijn met, met, met nou, groot geld op, op een rekening? Ja, en dat is hem niet gelukt. En um, ze vragen me dan: van, ja, wat, vond je, wat vond je toch het meest openhartige wat je vader uh, vertelde in het interview dat hij heeft gegeven aan jou ja. voor deze film? En nou ja, er zijn heel veel dingen die ik kan noemen en daar komen we misschien straks nog op. Maar wat ik steeds vergeet en waar ik nu ineens aan moet denken, als je die vraag stelt, is dat hij dus inderdaad, als ik zeg van ja, jullie wilden rijk worden en, en is dat gelukt? En dat hij dan, ja, als ik, als ik, dat raakt mij of dat emotioneert mij als ik daar nu aan denk. Dat hij dan zegt: uh, nee, dat is niet gelukt. Gewoon, schloes. hij trekt het nog breder: het is mislukt. Het is mislukt, ja. Wat een heel belangrijk woordje is. Er is veel meer mislukt dan, dan, dan geld verdienen. Nou, ik Tenminste, denk, in zijn beleving op dat moment. Op dat moment, misschien heeft het wat ik vraag verder in dat interview... ook wel naar um, zijn huwelijk, zijn, he, zijn kinderen, gezin. Um, ik bedoel, dat is natuurlijk ook het leven los van werken ja. en, en geld verdienen. En, en daarover zegt hij van ja, dat dat is allemaal wel gelukt. Ik ben, ik ben gelukkig. En um, Het was een moeilijke beslissing voor mij. En, en Kees Schaap, met wie ik het heb gemaakt... documentairemaker bij de VARA... die um, hakte de knoop door eigenlijk... door te zeggen van... nou, nou laten we dat maar weglaten. Want... Ik dacht, ik vind het ook mooi om het gewoon te houden bij... het is niet gelukt, want mm. daar hing zoveel vanaf. Je mm. moet je voorstellen dat deze mannen uh, naar Nederland kwamen... en hun familie in het land van herkomst idee gaven van wij gaan even geld verdienen, onze zakken vol vullen met geld... en, en we gaan jullie helpen of we gaan hè, jullie laten zien... Hoe, wat voor sterke zonen wij zijn en, en uh, hoe goed wij het doen. Je krijgt natuurlijk te maken met uh, statusverlies. Uh, je, je, komt naar, je komt naar Nederland en, en ineens zijn al je... Uh, talenten weg. Of, of je weet niet wat je talenten ja, zijn. Nobody. Je bent een nobody. En, en, en je uh, staat daar in de apotheek met je kind aan, aan de hand. En, en die moet jou gaan vertellen ja. welke medicijnen... Ja, ja, jij doch, bij de apotheek moet halen. Wat, wat was het nou? Is dat benoembaar voor jou? Dat jou zo emotioneerde aan wat je vader zei? Is daar, zijn daar woorden voor te vinden? Ik denk... Ik zal, ik zal proberen kort antwoord op te geven. Maar ik heb altijd. Uh, uh, ik ben altijd geïntrigeerd geweest door. <laughs> het gaat raar klinken, maar door mannen. Ik vind altijd dat mannen het moeilijker hebben. Die moeten als. Nou, dat is ook jongen. zo. Dat is absoluut een feit. Zeker. Ja. Ga door. Ja, ik vroeg eerst even na wie mij ging interviewen. Ik dacht van nou, gooi die er even in. Nee, maar serieus. Als, als, ik vind dat jongens. Um, zijn altijd stoer. Maar dan denk ik van ja, dat wordt dan wel maar verwacht. Maar die moeten ook heel stoer zijn. En die moeten ook. Die mogen niet falen. Het moeten krijgers zijn. En wij vrouwen verwachten ook heel veel, verlangen heel veel van mannen. Mm. Um, en ik vind wat dat betreft um, vaak gesloten ook wel. Natuurlijk zijn ook uh, soms anders. Maar mijn vader is een gesloten man. En en dat, dat geeft hem iets mysterieus. En dat geeft hem. Um, ik zie hem als een krachtige, he, moedige uh, man. Ik vind dat hij een avontuur is aangegaan in zijn leven. Om dan te horen dat het hem niet is gelukt. Uh, ik voel plaatsvervangende... Uh... Een groot woord, hè? schaamte. Nee, ik voel geen schaamte, echt niet. Maar ik denk hij wel. Um, ik denk dat ja, hij. Precies, en jij voelt de pijn over zijn schaamte. Ja, nou ja, precies, eigenlijk. Dat is plaatsvangend, inderdaad. Ja, En, en, ja, en, en daar kan ik niet tegen. Uh, ik dacht ook toen ik het zag, misschien speelde dat mee voor jou. Dit moet de eerste keer zijn dat ze het van hem hoort zo. Ja, was ook zo. Heel veel was de eerste keer dat ik hoorde. Dat ik zat te kijken, ik dacht, dit, dit, dit ziet eruit als een gesprek dat voor de eerste keer wordt gevoerd. Oh, dat zag je? Ja. Ja, ja was ook zo. Ik zeg steeds, de deur ging even op een keer en uh, ging dicht... en blijft waarschijnlijk gesloten. Want nu doet hij het niet meer? Nee. <laughs> nee hij ja. doet het alleen met jou op een camera? Ja, heel gek. Met de camera erbij en de cameraman erbij um, lukt het ineens wel. En ik moet zeggen dat het hem ook wel... Hij, ik was zenuwachtiger dan mijn vader. Ja. Ik ik raakte geïrriteerd door werkelijk waar alles. Alle geluiden die ik hoorde. En als de cameraman dan even met de camera ging ja, spelen. Want mijn ja, ja. vader is echt iemand die staat op en die loopt weg. Maar, maar ik heb zelf ook wel ervaren dat als je zoiets doet met je ouders. Dat, dat die, die, die curieuze aanwezigheid van die camera. Dus een luik in dat hart doet opengaan. Uh, ja, waarom, waardoor, weet ik niet. En dat het zonder die camera dan niet kan. Ik begrijp nog steeds niet waarom. Nou, ik heb er heel erg over nou, heel erg, ik heb nagedacht. En ik denk... Kijk, als ik mijn vader één op één iets vraag... en ik begon wel eens bijvoorbeeld over drankgebruik... en nou ja, dan ontkende hij het, of dan maakte hij een grap. Hij kan heel erg goed dingen uh, ja, weglachen. Ja, en maar. ook stoer zwijgen. En stoer zwijgen, inderdaad. En ik denk, um, als je antwoord moet geven zonder camera... dan moet je mij direct antwoord geven. Dat is intiem. Als er een camera bij staat, dan Glazen doe je over. gewoon... Ja. ja, dat is ja, cliché of simpel misschien. Maar ik denk dat dat het gewoon is geweest. Ja. En jouw moeder, uh, die flonkerende moeder... Die, die volgens mij zo in een film uh, kan in Hollywood. Absoluut. Goeie, helemaal zeg. Wat een personality is dat. Een... Ja, ongelooflijk. En het grappige is dat ze ook echt zo is zoals ze overkomt. Geen grijntje kwaad, um, hard op de tong, uh, vrolijk. Um, moet mij altijd even, um, hoe zeg je dat, uh, corrigeren... als ik geneigd ben om somber te worden of... Um, te ja, want zij kan denk ik ook een tough cookie zijn. Want hoe heeft zij jouw vader bijvoorbeeld van de drank afgekregen? Oh ja, zeker tough cookie. Ja, nou, dat doet zij gewoon onwijs slim. En ik kan echt wat van haar leren wat dat betreft. Mijn moeder ging geen ruzie maken... of, of schreeuwen en meteen op de fouten wijzen... maar gewoon uitleggen waarom zij daar moeite mee had. En... Um, dat zich ook wel schaamde naar, naar uh, de Turkse gemeenschap in Rozenburg. Dat was toch wel ja, taboe. Als je vader ja. dronk, dan, dan ja. werd je een beetje verwaarloosd thuis. Dat idee wilde je natuurlijk naar de buitenwereld toe niet geven. Maar zij gaf hem dus een keuze eigenlijk. Ze zei niet, je moet dit of dat doen. Dit is de situatie, kies jij. Eigenlijk, ja, indirect misschien wel. Um, ik denk dat mijn vader hield en houdt heel erg van mijn moeder. En um, ik denk dat als je rustig blijft en, en gewoon um, probeert te communiceren... dat je dan als man of als vrouw juist nog meer van de ander gaat houden. Omdat hmm. je denkt van, ik word niet onder druk gezet... maar iemand houdt mij gewoon een spiegel voor. En dat heeft ertoe geleid, denk ik, dat hij uiteindelijk... en hij zegt ook in de film van, je moeder heeft hem van het slechte pad in, Nou ja, afgehaald. als je bij iemand gaat knijpen... Dan glipt hij tussen je vingers weg. Rechts. Ja. En als je je hand ophoudt, heb je kans dat je iets behoudt. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar die, die, die, die, die moeder die is tegelijkertijd ook weer heel klein en onmachtig. Want dan belt er op een dag he, iemand aan. Je vader is ziek, die, die is van, van een trap gevallen. Wat was het ook alweer? En die, en die staat daar he, met een fruitmand namens de firma Verolmen. En wat gebeurt er dan? Ja, dat is de moeder van een, oh ja, vriendin. een, een, een, vriendin. Ja, een vriendin. Sorry, ja. Ja, ja. nou ja, die, uh, haar vader had dus tegen haar moeder gezegd van als, uh, als er iets aan de als iemand aan de deur komt of je krijgt iets opgestuurd, niet tekenen. In dit land moet je nergens je hand tekenen. Dan zit je eraan vast. Je eraan ja. vast. Dus zij kreeg na de bevalling van haar uh, eerste kind kreeg zij een fruitman toegestuurd door Verolmen. En ja, dan moet je natuurlijk tekenen om het in ontvangst te nemen. En dat weigerde ze. No way. Die bruidmat ging terug, kwam later, werd nog een keer gebruikt. Het is toch wel ook een soort van reflectie van de positie van je eigen moeder. Want wat die vrouwen, die vijf vriendinnen die jij portretteert, gemeenschappelijk hebben... dat is dat ze allemaal aan de ene kant heel krachtige persoonlijkheden zijn. Ja. Ieder op hun eigen manier. En tegelijkertijd, doordat ze die taal niet machtig zijn... en die achtergronden niet kennen, ook in die maatschappij heel klein zijn. Ja, fascinerend. En dat geldt ook voor jouw ja. moeder natuurlijk. Ja, maar dat fascineerde me dus heel erg. Aan de ene kant zijn het hele beide handen slimme, grappige, vrolijke, mooie vrouwen. En aan de andere kant, um, als je van buiten af kijkt... Dan, um, dan zie je passiviteit. Dan zie je... Ja, mag ik even vloeken? Waarom zijn ze godverdomme niet gewoon die taal ja. gaan leren? Nou ja, dat heeft, uh, nou ja, je mag zeker vloeken. Dat heb ik ook wel regelmatig dat gedaan. Dat doet mijn moeder zelf ook. Um, Kijk, er zijn meerdere redenen voor aan te geven. Aan de ene kant, uh, mijn moeder was al toen ze naar Nederland kwam. Dus mijn moeder heeft in Nederland leren lezen en schrijven. Dat vind ik al een prestatie op zich. Dat geldt natuurlijk niet voor alle, alle uh, vrouwen... En sowieso niet voor alle buitenlanders in, in Nederland. Dus het maakt oninteressant. Nee, dat is misschien. knap, maar jij hebt er dus ook bij de kladden gepakt en gezegd... Hey mom, wat? te laat misschien. Dat nemen wij, de kinderen, ons ook wel, onszelf ook wel kwalijk. Ik, misschien was het op een gegeven moment was het ook zo. Het was gewoon een way of life. En als je er snel vanaf wilde zijn... Want je, je had ook je eigen leven, je had, je, je had ook je eigen ja. studie. Dus um, je wilde daar niet uh, moeilijk over doen. Natuurlijk zeiden we altijd wel, jullie moeten opleiding volgen... maar. Ik denk dat er elke generatie is, is er ook in Nederland. Um, um, de oudere mensen uh, in Nederland nu die um, ook niet zo goed zijn in administratieve zaken... in hun eigen zaken nou ja, makkelijk waar. kunnen regelen. En onthand zijn wanneer ze iets moeten regelen. Dus, nou ja, goed, dat, dat is heel wat anders. Dit is natuurlijk meer het he, multiculturele drama nou ja, Deze onmacht had voor neem. een deel he, kunnen worden opgelost. Nou, Waar ik ben achtergekomen, dat is misschien ook wel interessant... waar ik verder in de film niet op inga, is... kijk, je komt um, uit een cultuur dat in teken staat van lotsbestemming. Um, he, um, alles staat vast. Je geloof, je stand, um, uh, je afkomst, alles. En Je komt in een land waar individueel hele vrijheid voorop staat en dat betekent um, dat je jezelf moet ontplooien. heb je, je lot in je eigen hand. Ja, en ik denk dat dat ook wel een grote rol heeft gespeeld dat zij dachten: het is nu eenmaal zo en dit is onze cultuur. Ja. Kijk, als je um, um, de behoefte om ergens bij te horen uh, omzet naar um, ja, hoe zeg je dat, um, uh, bevestiging van eigenheid, dan, dan krijg je problemen, ja. denk ik. En, en dat, dat speelt hier gewoon een hele grote Problemen door. genoeg trouwens, want als ze, als, als ze dan uh, ja, aan het thuisfront in, in, in Turkije uh, iets meemaakten, bijvoorbeeld het overlijden van ja. een vader en moeder, een andere familielid, dan werd dat vaak niet eens rechtstreeks gezegd. Ja. Er is een, uh, nou tamelijk hartverscheurende scène in, in, in dat vijfluik veerboot naar Hollande die gaat over iemand, een, uh, een Turks persoon in jouw film, die naar geboortedorp wordt gelokt eigenlijk. Ja. En wat, zich, wat voltrekt zich dan? Wordt gelokt door... Want uh, er zijn meerdere verhalen. Je wordt gelokt zo... met, met eigenlijk een mooi verhaal... en dan blijkt daar iets heel vreselijks aan de hand te zijn. Uh... Er is gewoon iemand dood. Ja, dat was het, het muslimen volgens mij. Um, want het was in alle gevallen wel van... kom op vakantie en ja. er is niks aan de hand. En dan ging je daar naartoe. En de, zij vertelt dus in de film... dat ze dan um, ja, onderweg is naar haar dorp... Uh, en uh, samen met haar schoonzus, volgens mij. En dat iemand onderweg tegen haar zegt, uh, gecondoleerd. En zij wist wel dat haar vader ziek was. Dus ze ging ook naar het dorp om, om, om haar vader op te zoeken. Zeg, ja, en toen besefte ik dat mijn vader was overleden. En, en dat ze, zeg ik, moest echt um, um, ja, haar jas volgens mij tegen haar mond houden. Om, om, om nou ja niet iedereen... Uh, te schrikken, af te schrikken door, door haar gehuil en geschreeuw. Dat komt natuurlijk keihard aan. Haar vader was al drie weken overleden. En, en het gekke is um, dat mijn moeder vertelt hetzelfde verhaal. En, en alle andere vrouwen vertellen hetzelfde verhaal. Het gebeurde, het gebeurde gewoon heel vaak zo. En ja, wat mij het meest is bijgebleven. dat het met mijn vader ook zo is gegaan. En dat dat de eerste keer was dat ik mijn vader zag huilen in de keuken. En die zei hoe heb ik ooit zo'n fout kunnen maken? Omdat mijn vader, gedisciplineerd als hij is, geen vrij wilde nemen. Zo van, ja, mijn vader is al langer ziek, dat zal wel goed lopen. Hij hmm. wist wel, hè, hmm. misschien moet... Ja, je weet nooit wanneer dat er Ja, bovendien moet. op de werf van Vromm werd ook wel geëist uh, dat je er was. Ja, dat zeggen ze het, ook inderdaad. We moesten te doen, hard werken. Ja. Om precies te zijn. We gaan even naar verkeer en praten zo ja. door. Er is nog druk op de weg vanwege Pasen, maar de grootste drukte ligt echt achter ons. De files staan veranderd rond Amsterdam en rond Breda. Ik noem de opvallendste. De A10 tussen knap het Amstel en Sloten, 5 kilometer. En tussen de afrit Haarlem en het Koenplein nog steeds 4. De A12 Den Haag-Arnhem tussen de Meern en Bunning, 10 kilometer. Na een ongeluk eerder vanmiddag, maar de weg is wel weer vrij. Dat geldt helaas niet voor de A16 Antwerpen-Breda. Daar is een vrachtwagen geladen met ananas door de middenberm geschoten vanmiddag. Het opruimen gaat tot vanavond laat duren. Het zorgt van... De Belgische grens tot aan Knoop het Galder voor 7 kilometer file. En ook de andere wegen rond Breda staan aardig vast. De A27 Utrecht Breda tussen Breda en sint Annabos 3. De A28 Utrecht Amersfoort bij de Afrit en Dolder 3. En richting Utrecht bij diezelfde Afrit en Dolder nog 8 kilometer. De A58 Tilburg Breda ten slotte tussen sint Annabos en Knoop het Galder 3 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. En wel kunststof om precies te zijn. Vanuit Studio De Smit, Met vanavond Vida en, Ekies. en Zij maakten een vijfluik samen met Kees Schaap van de Vara... vier naar Holland. Over de vloed van Turkse, Turkse werknemers... naar uh, dat plaatsje onder de rook van Rotterdam in Rozenburg. En wat er dan in die individuele familie van haar en die van vier andere vriendinnen van haar moeder zo al gebeurde. Vida, uh, laten we eens praten over, over de rol van de, van de kinderen. Over, over jou en, uh, en broers en zussen. Wat, wat was die rol? Um, nou ja, ik zeg in de film ook, en zo was het ook, dat de rollen zich omdraaiden. Wij werden een beetje de ouders en onze ouders werden een beetje. De kinderen en dat bedoel ik helemaal niet op een neerbuigende manier, maar zo ging het gewoon. Want wij moesten ze wegwijs maken in Nederland. En een vriendin van mij die vertelt ook van, of nee, een vriendin haar moeder vertelt van, wij konden voor het eerst uit Rozenburg gaan shoppen in in de stad in Rotterdam toen mijn dochter wat ouder was, want zij wist welke bus we moesten nemen. Nou, dus in feite zorgden jullie ervoor als kinderen dat die ouders een beetje begonnen te integreren in, in ieder geval vo de volle wereld ingingen. Ja, wij, wij waren hun link naar, naar de wereld toe, in zekere zin. Ja, dat klopt. En ik denk dat dat op een gegeven moment minder is geworden. Toen we uit huis gingen, toen we uh, gingen studeren... Ja, dan ben je gewoon minder vaak thuis. En, en sommigen hadden dan ook te maken met de mannen die overleden. Ja, daar stijden natuurlijk helemaal hm. alleen voor. Maar er waren, om nog even bij die kinderen te blijven... natuurlijk ook heel vaak momenten tussen die jeugd... en, uh, en dat moment van volwassen worden, die dan schuren... Bijvoorbeeld zoiets als je zwemdiploma halen. Of met, met, met andere kinderen in een Nederlandse klas Sinterklaas vieren. Hoe, hoe, hoe stonden die kinderen in dat soort momenten? Nou, als ik van mezelf uitga, mijn zus en ik stonden. Nou, ik denk, dat hebben we wel heel lang gedaan. Jarenlang zingend voor de kachel hadden wij dan, verwarming. Snachts dan ook. Nou ja, dus snachts niet. Maar wel, als me, dat kan ik me herinneren, mijn ouders sliepen dan. Dan dachten we van, nou ja, niemand mag het horen. En dan stonden we... Begin december. Ja, stonden we dan te zingen voor de kachel en uh, wachten tot dat Sinterklaas kwam. <laughs> de volgende dag hadden we natuurlijk niks in onze schoenen. Ja, je weet niet dat je ouders dat horen te doen. En die wisten er gewoon niks van. Wat Sinterklaas was, dat, dat was die andere wereld was die andere wereld. Jij ja, kan me herinneren dat ik echt naar mijn zus was, dan wat ouder. En, en ja, die wist de, dacht ik dan wel wat beter dan ik. En dan, terwijl we aan het zingen waren, keek ik haar dan ook een beetje... zo zeilings aan van, heeft dit wel zin? Want vorig jaar gebeurde er ook niks. En jouw moeder, die, die natuurlijk ook werkte, schoonmaakster... Hè, ja. die, die had het dan weer vaak veel te druk om naar nou zoiets als, als afzwemmen. Komen. Nou, het was niet eens zozeer dat ze te druk was. Van wat ik van mijn moeder heb begrepen... is dat ze... Ze wist het gewoon niet. Waarschijnlijk kregen wij wel thuis brieven... waarop stond van dan en dan... die kon dan... ze dan weer niet lezen? Ja, die kon ze dan niet lezen. En mijn zus... vertelt dus in de film dat zij... toen ze moest afzwemmen voor haar A-diploma... Um, zelf haar kleren bij elkaar zocht... Om, of, he, omdat je met je kleren moet zwemmen... Um, uh, voor je diploma. En uh, Mijn moeder... Uh, ja die dacht ze gaat gewoon zwemmen voor school en um, zegt van ja ik heb er nog voordat ze moest gaan afzwemmen um, naar de winkels gestuurd om boodschappen te ja. halen in plaats van he, van rekening mee te houden dat ze misschien zenuwachtig is maar en dat ze te laat kan komen in in veerboot naar -Nou Holland doet je moeder toch eigenlijk de bekentenis van ja, ja ik heb dat vreselijk nou we horen het nog echt jarenlang is ze daar is ze is er nog verdrietig Schuldig. over want ze kwam erachter, toen ik moest afzwemmen zij mijn zus he, kijk dat bedoel ik dus de rol van de kinderen van ma dit is belangrijk um, alle ouders komen kijken. En het is belangrijk dat als je daar uit het water stapt... en dan vertelt mijn moeder ook... zag ik al die ouders applaudisseren en, en, en een kind uh, omhelzen, uh, bloemen. En, en zij, ja, zij heeft zich echt ingehouden. En toen ze thuis kwam, barstte ze in snikken uit. Ja. En ja wij kinderen waren natuurlijk zijn flexibel en wij deden er niet zo moeilijk over. Maar voor haar was dat... ja Ik heb mijn kinderen onrecht aangedaan. Er zit één hele opmerkelijke breuk in die film. Hè, die vijfdelige film. Uh, je vertelt over, over, over de jeugd van jou en anderen. Je vertelt ook over de jonge volwassenheid van anderen, maar niet die over, van jou, over die van jouzelf. En je vertelt ook over de volwassenheid van die anderen en niet over die van jouzelf. Ja. Ja, dus er, ergens onderweg breek je de lijn af betreffende jouw eigen persoonlijke ervaringen. Wa waarom horen we vanaf zeker moment over wat er met jou gebeurt en wat er in jouw hart gebeurt nog zo weinig? Natuurlijk zien we je even als correspondent in Istanbul, maar dat is gewoon een feitelijke mededeling. Maar over wat er in jou woelt, horen wij op, op zeker moment niks meer. Nou, het idee was vooral om um, de persoon te zijn die observeert. En zo heb ik mezelf ook altijd gezien, heel raar, als, als ja, klein meisje al. Had ik natuurlijk ook kunnen denken, dit maak ik mee. Maar dat is misschien iets van mij, dat ik mezelf altijd buiten de situatie zag. Als iemand die alles optekent en... en Um, Onthoudt en verzamelt. En ik denk dat ik ook met dat gevoel de film in ben gegaan. Dat, dat ik was degene die, ik ben degene die observeert. Ik ben degene die het optekent. En het is niet dat, omdat ik er moeite mee had. of omdat ik het moeilijk vind. Ik heb helemaal geen moeite mee om te vertellen hoe dat voor mij is. Het maakt zich natuurlijk wel ontzettend nieuwsgierig. <laughs> Wat, is nou, er dan Wat is er dan nou gebeurd met jou ergens tussen ah, Het is euh... helemaal misgegaan. <laughs> <laughs> Blijf tussen <laughs> ons, vertel. <laughs> Um, maar wat is er gebeurd? Nou, Noem eens een ontstellend belangrijke gebeurtenis tussen pakkenweg je 18e en nu. Iets dat jou diep heeft geraakt. Het hmm. is gek dat ik denk dat als ik uh, bepaalde dingen zou opnoemen, dan zou ik toch uitkomen bij wat anders is overkomen en niet, niet zozeer. Mijzelf, um, dan stel ik de vraag nog een keer. Nou ja, ik zou, ik stel, maar dan wordt het heel erg gepsychologiseerd, denk ik. Het is meer iets, het is niet iets wat concreet is gebeurd, dat dat mij iets geks is overkomen of iets groots, um, maar eerder uh, mijn ontwikkeling, denk ik dat ja, je merkt hoe je door de jaren heen um, met jezelf een gevecht aangaat of een strijd aangaat. En waarover? Um, ja, dat wordt een heel ingewikkeld verhaal misschien. Maar ik. Uh, dan zou ik echt moeten beginnen bij school voor journalistiek. Dat ik uh, het eerste jaar dat ik daar zat, dacht van ik, ik, ik hoor er niet bij. Ik, ik, ik, pas, ik pas hier niet in. En dat had vooral te maken met uh, dat ik merkte dat ik een achterstand had. Dat iedereen had thuis een computer thuis. En, en ik had uh, ja, een soort uh, van de, de Braderie Koningin de Dag gekocht, uh, typmachine. Ja, ja. En, en uh, ik te erachteraan. Ja, en ik hoorde dingen als ze. Ja, je hoort wel waar de klok. Uh, uh, nee, je hoort de klok luiden. Dat gaat niet al. Ja. <laughs> ik, ik de, elke keer weer, wanneer ik dat zeg, had mis. Je hoort de klok luiden, maar je weet niet waar de kleupel hangt. Maar zelfs zelfs dat het, lukt niet. Ik het, geef het, het op. Het gevoel gehad dat je, dat je dus lange tijd achter dingen aanliep. Net niet helemaal. Ja, en dat is voor mij altijd wel heel. Uh, dat is voor mij wel een groot probleem. Omdat ik, en dat heb ik heel erg van mijn vader, denk ik, um, enorme. Um, ik, ik noem het perfectionisme. enorm perfectionistisch. Dat Kees Schaap werd er af en toe gewoon gek van tijdens het maken van... Is er iets wat je niet ziet? En kan jij ook af en toe gewoon genieten van iets wat gewoon ja. goed gaat? Ik ja. zie altijd de problemen. En dat perfectionisme, als ik eerlijk ben... is natuurlijk gewoon een verzamelnaam voor onzekerheid... faalangst, uh, bewijsdrang. Uh, terwijl je uh, de rol speelde van de dochter... die het notabene voor haar ouders voor een heel groot deel goed maakte. Die dus meer dan het gemiddelde kind tot dingen in staat was. Wat is er dan om onzeker over te zijn? Is er eigenlijk ook niet. Dat heeft gewoon te maken met um, het altijd beter willen doen... en de beste willen zijn. En, um, zijn echt, dat zijn echt twee kanten aan mij. Dat, ik, het is zo grappig dat... Um, ik weet niet of je het hebt gezien, maar de film Black Swan van Darren ja. Aronofsky... Ja. Dat Echt zeker, denk ik, vier mensen tegen mij zeiden: we herkenden jou in die persoon. Want vertel en vertaal dat even voor die luisteraars die misschien niet hebben gezien. Ja, nou, de film is: het is een psychologische thriller uh, over een um, jonge vrouw die uh, balletdanseres. Ja. Uh, uh, wil worden en, en de beste wil zijn. En zij wordt op een gegeven moment door een uh, choreograaf gespeeld, door Vincent Cassel, uitgekozen om uh, zwanenkoning in te spelen, maar in een bewerking van het zwanenmeer: namelijk niet alleen de witte, fragiele, onschuldige um, um, zwaan, maar diegene die die rol speelt, moet ook de zwarte zwaan kunnen spelen. En dat is zeg maar meer de duistere kant en de wat meer sensuele kant van. Uh, van nou, de zwaan, de persoon die, die, die, uh, die de zwaan moet spelen, de zwanenkoningin moet spelen. En de, die witte zwaan gaat daar heel goed af. Maar die zwarte zwaan, de donkere kant, uh, niet. En jouw vrienden zeiden... En, nou ja, mijn vrienden zeiden, wij, wij herkenden heel erg dat perfectionistische uh, bij haar. En ook daarin soms heel destructief zijn. Ik kan alles... Maar werkelijk alles opzij zetten om ergens in um, te exceleren... Als, als dat heel ja. belangrijk en, voor mij is. Misschien dat de een millimeter te kort en dan ben je nog diep ongelukkig. Het schiet ook niet op. Ja, ik kan mezelf wel behoorlijk om. De enige die zichzelf in de weg Mag staat ik toch over, ik zelf. Mag toch over één elementje van deze op zichzelf prachtige film... Uh, een beetje zeuren? Ik graag. Uh, en de, en de, nou, graag de nou Dat maakt het spannend. Uh, uh, Tur <laughs> ik bedoel, Turkije, Turkse cultuur... Uh, prachtige archiefbeelden en zo. Um, kun je weer discussiëren over de vraag... of je zoveel archiefbeelden erin moet doen of niet. De een zal zeggen prima, de ander zal zeggen overgedoseerd. Uh -huh. Maar waarom, als er zulke prachtige Turkse muziek is... Bob Dylan... Pink Floyd, Van Morrison, QB en de Blizzards. Ik dacht de hele tijd, laat mij Turkije horen, Ach, alsjeblieft. Nou, daar ben ik toch helemaal niet mee eens. Nou, ik wel. Nou, nee, I iedere Turk die een film maakt over Turkije of de ouders... het is altijd Turkse muziek. Standaard. Wij vinden het prachtig, maar ja. iemand die niet verstaat... wat, wat ik vind het mooi, ja. omdat de tekst heel mooi is. Maar als je het niet verstaat, dan is het helemaal niet zo mooi. Nee, dan is het gewoon een beetje... Ja, dingelingelingeling. <laughs> jij, jij over Turkse muziek, hè, nu. Nee, luister, je, je, je moeder die vertelt op een gegeven moment heel mooi met die vriendinnen... dat, dat ze op hun werk met gesloten deuren hè, buikdansten... of dansten zongen, op, om, ja. op een bepaald lied. Hè. Ja. En, en dan, nou, weet je wat, dan krijg ik, krijg ik het niet te horen, dat lied. Dan komt er een Westers popliedje En moet je horen hoe het klinkt. Waarom is dit niet goed genoeg? Nou, sowieso... Uh, <laughs> ik zal gewoon eerlijk zeggen, dit nummer bestond toen nog niet. Maar het was wel dit soort muziek, ongetwijfeld. Um, ik heb het zelf uitgekozen, nota bene. Maar ja, waarom niet? Um, ik wilde niet aan stijlbreuk doen. Uh, we hebben gekozen om de jaren 70 en de jaren 80 ook, trouwens. Mijn ja. tijd. <laughs> neer te zetten. En ik wilde, en ik word gezogen in die tijd. En ik vind dat mooi. Ik... Uh, die westerse popmuziek van, van dat moment. Ja, het gekke is dat, kijk, hier ben ik mee opgegroeid. Met dit soort muziek. Dus ja. mij fascineert Frank Boeien, uh, André Hazes. Ja. Uh, maar op het moment dat je moeder hierover vertelt... En, en, en met die handen zwaait en laat zien hoe ze daarop danste... Maar af, mijn moeder en zingt, af, zingt ja, zelf in de film en die zingt mooi genoeg, toch? Mijn particuliere tik. Had, ik, ik had behoefte aan deze muziek, maar goed. Uh, ik hoop dat er een sequel komt. Zeg dan ze dan misschien Turks meer muziek. over mij. <laughs> um, hoe, hoe, is het, hoe is het leven nu voor jouw ouders? Want die, de film gaat natuurlijk voor een groot deel over, over het toen en, en hoe het zo gekomen is. Hoe, hoe ziet het er op dit moment uit? Je vader is gepensioneerd, ja. je moeder is ook min of meer gestopt, schat ik, met werken. Nee, ja, mijn moeder werkt nu. Nog wel. steeds? Ja, ja? ja, ja maar. Nog steeds zo intensief? Ze is wel heel lang uh, oppassen-oma geweest. En uh, die werkt gewoon als schoonmaakster. Ja, Zolang ze kan werken, mijn vader heeft ook tot zijn pensioen. Uh, maar ze zouden in principe kunnen Precies. zeggen: Nou, weet je wat? Um, die kinderen zijn volwassen. Terug naar Turkije. Okay. Ja, maar ze zij hebben ze kleinkinderen en uh, ja, ook als je kinderen volwassen zijn, zijn het je kinderen, toch? Je wilt toch altijd, ik zou altijd bij in de buurt van mijn kinderen willen zijn. En en en, en ja, wat misschien een beetje tragisch is, maar ook, ja, het is gewoon een feit, is dat zij um, en dat ziet niet iedereen, maar ze hebben zich in zekere zin wel aangepast aan Nederland, in de zin van dat zij voelen dat zij hier horen. In al die jaren dat ze in Nederland zitten, hebben ze zich ook heel erg vervreemd van. Um, hun thuisland. Ze, ze huilde en lachte met de vriendenschaar... toen Nederland Europees kampioen werd in 88. zie ik in de film. Ja, het dat was ja. namelijk eigenlijk ook hun oranje. Ja, dat is ook zo. Dat, uh, nou ja, de film vertelt uh, ook het verhaal van mij en mijn zus... dat we waren dertien. 14, Ik weet het niet meer. Maar hè, het barstte juich los en iedereen was feest aan het vieren. En, en ja, we, zijn altijd wel, we zijn altijd wel van voetbal gehouden. En toen al dus blijkbaar. En we waren heel blij en we wilden meevieren, Maar wanneer, dan heb je geen vlaggetje of dan heb je niks oranjes. En hè, we renden echt balkon op. Dat moet wel heel gek uit hebben gezien. Twee van die soort uh, smurfige jongen. <lacht> Meisjes op het balkon die een beetje op en neerspringen. En, en, en blij zijn voor, voor Nederland. Dus, dus Nederland is eigenlijk nu vaderland? Ik vind dat, kijk, in Turks zeg je uh, Anavatan, dat betekent moederland. En ik heb besloten om Turkije dan maar moederland te noemen... en, en Nederland, Nederland vaderland. vaderland. Ja. En uh, geldt dat ook voor uh, die enige vrouw, voor zover ik me herinner... die een hoofddoekje blijft dragen, Aynur, hè? Dat later het, is gaan uh, dragen. Later? He? Ja, ja, ja okay. nadat haar man was overleden. Ja. Geldt dat ook voor haar? Want zij uh, vertelde op een gegeven moment uh, over die aardbeving... Ja. waar zij bij was in Turkije. Uh, meest nabije familieleden omgekomen... Uh, die liggen daar begraven, neem ik aan. Zegt zij ook, nou niet terug? Nu niet, uh, maar dat zou in haar geval op een gegeven moment misschien kunnen veranderen. Maar de mensen, haar familieleden, die nog wel leven, zitten in Nederland. En ik denk dat je toch hè, leven om je wil heen wil houden... en je wilt liefde en warmte om je heen, om je er doorheen te kunnen redden. Want zij heeft er nog elke dag heel veel pijn van. Ik bedoel, ze is haar dochter uh, kwijtgeraakt, ik bedoel... Volgens mij is dat het ergste wat je kan overkomen: je kind verliezen. Ja. Haar man ook, haar kleinkind ook. Maar je kind, dat lijkt me echt het meest vreselijke. En, en ja, wat ik vertel in de film is ook dat die vrouwen uh, haar nieuwe zussen, haar zussen zijn geworden. En ze zeggen ook van ja, met mijn zussen, echte zussen in Turkije, heb ik eigenlijk alleen maar. Um, een Bloed, uh, ja, alleen maar een bloedband. En, ja, maar dit zijn maar echte dit zijn zussen. echte zussen. Ja. Ja. Dus ja. dat zij terugkomt om hier opgevangen te worden. Daar gaat die film ook vooral over. Nou, je krijgt heel veel voor elkaar met die filmen. Je vader die verzet zich eerst een tijd lang tegen. En gaat ja. dan uiteindelijk meedoen. Want zijn vrienden doen het ook. Er komt inzicht. Er worden verhalen verteld die niet eerder verteld zijn. Wat wil je nou dat die film met die Nederlandse kijker doet? Ontroert. Raakt. Um, en, en, en deze mensen leert kennen zoals ik ze zie. Um, wat ik net al zei, achter de façade. Um, en meer dan die schotelantenne, meer dan die passieve vrouw op straat. En ik denk dat, ze, dat je empathie voor ze krijgt. Je wilt met ze mee, je wilt ze leren kennen. En um, dat is al wel een kleine stap in de goede richting, denk ik. Want daar gaat het nu mis in Nederland. Ik, ik, ik keek naar die afleveringen gisteren. <kijkt> en lees vandaag in HP De Tijd uit de mond van Ahmed Markouche, PvdA-kamerlid. Uh, de starheid van de islam is een van de hoofdzaken... van de al maar verder toenemende populariteit... van rechtspopulistische partijen in Europa. En hij, zei, hij zegt eigenlijk, die, die moslims zijn niet autonoom genoeg. Ze durven hun tradities niet te bekritiseren. Ze zijn bang om zich te tonen en zich als vrije individu te ontwikkelen. Hij legt het accent op, ligt aan hen. Ligt niet aan de mensen in Nederland die ongeïnteresseerd zijn. Ligt ook aan hen. Dat is ook zo. Ligt, kijk, um, er is niet zoiets als collectieve schuld, maar er is wel zoiets als collectieve verantwoordelijkheid, vind ik. En um, ik denk dat van beide kanten um, er in eerste instantie wat wij. Um, vreedzaam noemde en, en uh, tolerantie noemde... was natuurlijk een vorm van conformisme, een vorm van gedogen. He, je elkaar met rust laat. Zolang je elkaar met rust laat, is het goed. Dan heb je geen last van elkaar. Zoals mijn moeder nu zegt, van hey, ik voel me minder welkom en minder vriendelijk. Dan denk ik, ja, de mensen zijn niet per se veranderd. Um, Jullie letten nu meer op elkaar. Um, het, het valt uh, sneller op uh, als, uh, als er iets misgaat. Dus in zekere zin... Um, is het wijzen op, op, op, op die migratie. emigratie. Heeft, heeft wel heel veel losgemaakt. En het is natuurlijk begonnen met uh, Pim Fortuyn. Die, die de boel een beetje heeft opgeschud. Uh, daar, daar is gewoon heel veel losgekomen. Er is een debat losgekomen. Er is ook wat is de fase was. geweest waarin je hebt gezegd. ik komt terug uit Turkije. Dat was die, nee, dat was niet toen. Zo, zo, zo, je ouders hadden daar grote problemen ja, mee. Dat, ja, dat, dat fascineerde mij wel heel erg. Ik, ik dacht, ik ben klaar in Turkije, ik wil naar Nederland... want daar gebeurt heel veel op dit moment. Het was een debat dat me ontzettend um, fascineerde... omdat ik aan de ene kant uh, dacht ik eindelijk... eindelijk wordt erover gepraat, het heeft zo lang vastgezeten... En, en beide kanten moeten kijken naar wat er mis is gegaan. En aan de andere kant, um, ja, had ik ook wel... Ik vond, ja, zielig is een heel fout woord, maar... Uh, ik dacht wel heel erg, hoe voelen mijn ouders zich hierbij? Ja. En, en, en dat daar komt weer een beetje die rol van ouders en, en kind... He, het draaien van die rollen naar, naar voren. Ik had het gevoel dat ik mijn ouders moest beschermen. En, uh, dus dat zijn hele tegenstrijdige gevoelens. Jij zegt gedeelde verantwoordelijkheid. Het, het moet, moet niet van de kant van de allochtone sek komen... niet de kant van de Nederlanders uh, op zichzelf allebei kijken... Hoe, hoe wil jij zelf verder? Wil je verder als journalist? Wil je verder als iets anders? Hoe, hoe wil jij met dit vraagstuk en met jouw leven zelf verder? Um, ja, ik... Uh het loopt, dat loopt een beetje langs elkaar heen in mijn leven. Dat, dat, daarom zeg ik, dat komt altijd bij kijken... dat ik op, op een afstand, afstand toekijk en een analyse van maak... En, en zeg wat ik ervan vind. Maar het raakt mij niet direct in mijn leven. Het lijkt net ik... alsof er voortdurend iets moet gebeuren... dat voor jou besluit. Jij ja, is dat zo? Nou ja, jou, jouw zus oui, yeah. Vildan, die zegt... Uh, ik ben getrouwd en ik heb een kind. En ik ben coördinator bij een bank. Vidan is vrijgezel. Vond ik een intrigerende formulering. En nog een keer. zei ze het He? zo. Ja, zo staat het hier. Ik ben getrouwd en heb een kind. en ben coördinator bij een bank. Komma, Vidan is vrijgezel. Aha. Uh -huh. En toen dacht jij. Toen dacht ik, is dat een bestaan, vrijgezel? Oh, op die manier. Dat is wat ze is, dat is wel heel snel. Nou ja, vond, ik vond het een, een, een, nou, een, spannen, een spannende. Er is ook een kwestie van knippen en plakken, denk ik geweest hoor. Zo doen ze dat bij Paul en Witman, maar niet bij Kunststof. Nee hoor, bij ons is dat echt allemaal heel correct. Nou ja, ik zie wel dat ze allemaal stukjes uitgeknipt en geplakt op papier. Paul Witman is gewoon live. Dit is ook live. Nee, maar is dat het leven wat je wilt? Het leven van een vrijgezel? Nou, ik vind in eerste instantie is het, um, en dat zal mijn zus zeker beamen... dat is het heel belangrijk dat, dat ik iets doe met wat, wat mij fascineert in het leven. Wat mijn passies ja, zijn. Ja, dan zegt zeg, Maartje Gerritse, ze, jouw vriendin, zegt, ja, ze, ze wil toch eigenlijk gewoon... een heel mooi programma bij de Vara op de deur. Ook? Ook. <laughs> <laughs> wat nog meer dan? Nou, jouw plaats? In, nee hoor. Um... <Klacht> Ik wil heel graag films maken, documentaires maken. En, en ik heb één bepaalde fascinatie... waar deze film ook uit voortkomt, Veerboot naar Holland. Ja. En van daaruit wil ik meer doen. Dat neerdoen. voortzetten. Maar ja. Maartje zegt ook, jouw vriendin... Uh, zij heeft het beeld van die ideale man overgenomen van haar moeder. Hij moet voor je vechten, hij moet achter je aanlopen. Hij moet elke dag zeggen dat hij van je houdt. En de Nederlandse man beantwoordt niet aan dat beeld. Nou, dat is niet waar. Want ik... ik, ik heb meer met Nederlandse mannen. Altijd gehad, trouwens. Um, hij hoeft helemaal Dan niet met. altijd achter me aan te lopen. Dan, Dan Turkse met. mannen. Ja. Dat, dat zit er gewoon niet in. Waarom um, niet? Ja, maar omdat, zoals ik zojuist al zei, dat ken ik. En, en wat mij fascineert is, is... ik wil iets doorgronden altijd. Ik wil uh, moeite doen om, om iets um, te leren kennen. En... Um, een Nederlands man zou ik toch altijd denken... denk ik ook van, uh, waar komt dat van vandaan? En, en hoe hebben jouw ouders dat dan gedaan? Dan heb je gesprekstof. Moet ja, ja, Dus het raadsel is altijd intrigerender dan... Vind ik wel, ja. En ik vind niet dat de man... <laughs> correction achter me aan moet rennen. Ik vind, ik vind dat het niet te makkelijk moet gaan in het begin. Maar ja, hij moet wel 24-7 um, laten voelen dat hij van me houdt. Hoe dan? <laughs> Als het even kan. Hoe, hoe moet dat? <laughs> nou, door um, niet onverschillig knieën. te worden... Nee, want te veel uh, geslijm en aanbidderij, daar hou ik ook helemaal niet van. Um, ik vind, ik vind het, het ergste wat er is, is denk ik dat, dat een man onverschillig wordt naar een vrouw toe. En, en dan na een paar weken al een beetje het gevoel heeft van... nou, ik, ik, ik heb haar uh, gevangen. En, en dan weer verder kijkt naar iets anders, want dat is dan weer spannend. Het lijkt me ook geen kwaad te kunnen als je denkt... ze doet interessante dingen. Daar moet ze mee doorgaan. Mooi. En waarom doet ze dat en hoe doet ze dat? Nu gaat het heel erg over de puur amoureuze kant van een relatie. Dat de, dat de man dat denkt? Ja. Ja, dat... natuurlijk. Ja, maar dat is in eerste instantie waar je elkaar... Uh, natuurlijk, er zijn verschillende kanten aan. Waar je elkaar in vindt, vind ik in eerste instantie... is wat ik altijd uh, heb gehad met uh, mannen waar ik wat mee heb gehad... of die ik interessant vond... was zeker het delen van passies, nieuwsgierigheid... achterna... Um, achter... Na, achter uh, hoe zeg je dat? Ja, najagen. Najagen. Van uh, je dromen. Um, ik, ik wil urenlang kunnen praten over wat die dag allemaal is gebeurd... en waarom het is gebeurd en waarom mensen doen wat ze doen. En... Je wilt hem interviewen. Ja. Dat moet je dan <laughs> maar gewoon gaan doen met de vara. Ja. Hey, die tegel, wat, ja. uh, wat, wat ga je erop zetten? Ik uh, heb iets van uh, Nelson Mandela. Dat um, ik in het Nederlands op de tegel zal zetten. Dat is volgens mij ook wel voorwaarde, ik weet het niet. Maar, um... nee, je mag in het Engels, je hebt nog een minuutje. Het is uh, as we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. And such as als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. Ja. En ik vond het wel toepasselijk um, bij de reden voor mijn bezoek hier, namelijk de documentaire serie die we hebben gemaakt en we hebben het er net ook uitgebreid over gehad. Het gaat heel erg over collectieve verantwoordelijkheid. Uh, beide kanten die... Uh, van je angst voor die andere partij ontdoen. Ja, ja. Dan, dan, want ik geloof helemaal niet in volledige integratie... dat dat überhaupt ooit zal lukken. Maar er is wel maximaal haalbaar is dat je elkaar begrijpt... En, en niet bang en onzeker bent. Dan kom je al heel ver, denk ik. Kijkt allen naar Vierboot naar Holland. Het emigratieverhaal van vijf Turkse gezinnen vanavond bij de VARA. En uh, na achter dan is hier Margreet Rijntjes met uh, twee dingen. En te gast is onder andere landbouwminister Gerda Verburg. Nou, je dankjewel. Ja, heel erg bedankt. Een schone avond. Dank mevrouw Ekies. Dit was aflevering 2266. Morgenavond om 7 uur. Manjare. Het lekkerste programma op Radio 1. Tot dan.